De PC Hoofdprijs gaat dit jaar naar de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer. Ze krijgt de prijs voor haar hele oeuvre. De literatuurprijs is afwisselend bestemd voor poëzie, essays en proza. Dit jaar was verhalend proza aan de beurt. De romans van Roemer leiden volgens de jury tot literaire verbeeldingen van de Surinaamse geschiedenis. De PC Hoofdprijs wordt op 19 mei uitgereikt in het Letterkundig Museum in Amsterdam. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen bijna 2 miljoen mensen, een stijging van 18% vergeleken met vorig jaar. Volgens het museum is dat vooral te danken aan de opening van de nieuwe ingang en aan de tentoonstelling Munk Van Gogh. Verder is de doorstroming in het museum verbeterd door de introductie van toegangskaarten met starttijden. Het weer veel bewolking. Vanmiddag in het noorden af en toe de zon. En tegen de avond regen. Het wordt 7 tot 10 graden. En ook morgen bewolkt met af en toe regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen knooppunt Vels en Badhoeverdorp nog 6 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunetten. 3 kilometer.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 Oh, hoe durven jullie? Dat doet hij toch zeker zelf ook. Cuanita, Cuanita. Het is mijn quarel, signorita. Je bent adem, signorita en fantastico. Cuanita, Cuanita. Heel en nader, signorita. Je bent vader, signorita en fantastico. Het blijft toch of altijd favorieta en, en fantastisch. fantastico Alsof we in Rome of Napel zijn geboren Zo Italiaanse, geen woord is gespaard De letter van een tion kan ik nooit overloren, Omdat die pek is, steeds andere woordjes leren Brienne, Brienne, Mavidio, Mavidio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 Zich maar richten naar je hart. Zijn je dromen nooit uit? En uit Amsterdam zie En een Amsterdamse jongen van reizen over zee. Opgetuigd met volle. Niet zo duivies, dring niet zo duivies, Iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken zijn zulke dommeriken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd? Duivies, duivies, kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten. 7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 Zon, zegt hij tot elke prijs Daarom zingt hij het kaste met zijn hoofd tussen het ijs Zoek de zon, op, die is zo fijn Want een beetje zon, dat schijnt er te zijn Staat al de zon, maar die op de huid Maar als je wolken op je hoofd, er blijft er dan maar niet vooruit zoek, ja, zoek de zon, die is zo fijn, is fijn. Want een beetje zon, dat ah, schijnt er moet er zijn ja,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 En dat meisje van het vrouwelijk, het Dat liefde na de meisje heeft mijn bol op hol gebracht. Trots alles heeft ze ingebrekt, dat is een grote straf. Wat los en vast zit, maakt ze op, maar de rokzak altijd af. En overal waar ze gaat op staat, heeft ieder haar de rand. Sarah, je rokzak af Who has that done? Sara, your own, that's all, that's all, that's all. Denk aan de zedenwen, denk aan je vat pas op toch Sarah, je rossak-tap, wie heeft dat gedaan? Sarah, je zak tap laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, pieken met linker oog. Sarah, je zak tap haal dat ding omhoog. Zo zag je vele vrouwen, maar ik laat het om die kwaal. Een vrouw die alles afzak loopt je steeds mee voor schandaal. In huis op straat en in café, aan strand, in duin en bos. Ik kom de rok wel acht keer vast en tien keer sprong die los. Ik zeg soms kwaad soms met de lach wel twintig keer per dag. Sarah, je hartzak dan, op, die heeft dat gedaan. Sarah, je rotsagtig laat dat zo niet gaan. Nu je liet nu je dat moet je niet doen. Denk aan de zeden weg, denk aan je pas op als op. Sarah, je af, wie heeft dat gedaan. Sarah, je dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droom die met linker oog. Sarah, je rotsagtig haalt dat ding omhoog. Kom kies om mijn kind, kom kies om mijn kind. De man hey. Met je rot, je hoest zo. Die zitten moet alweer samen zijn. Hoe is de jaar een en nog bij? Al die rijk helpt je goed op weg. En duurste langer dan ik zeg. Kinder heb ik van de weg. op je rotzak, dat moet je stoppen gaan. Zara, je rotzak, dan, laat dat zo niet gaan. Moet je, liep moet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je een pas op Saara, je rond zakan. Wie is dat gedaan? Saraan, je zakam, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog. Zieken met een linkeroog. Saara, je zakan, haat dat ding omhoog. In het blokje van drie hoor u als eerste Lou Bandy met zoek de zon op. En daarachteraan.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 de witska, vooruit geeft gas. Met het oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als het maar benzine in het tankje is. Hei de witska, vooruit geef gas. Dat oude treuzel komt niet meer te pas.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 Al sinds blokje is er geluk gekomen. Onder deze sterren streelde ik jou ronden haar. Weet met hoeveel Zij al groeten.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 Lekker knus Samen met u Onder een paraplu Liederie Samen met u Onder een paraplu Ze liepen langs de waterkant Ze liepen langs de gracht Zo wandelden, ze wandelde hand in hand Tot de regen op Hij zei Je pas op die plas De weg is hier zo smal Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer, dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een voor. dat is een goed idee, maar loop een beetje sneller, want ik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 met mijn moeder stil en al. ter wereld heen. X know Anja van Avoort, geboren in Breda op 5 mei 1950... en overleden in Schaik op 15 april 2002... beter bekend als Anja, was een Nederlandse zangeres... ze werd vooral, vooral bekend door de hits... De Laatste Dans en Nemen en Geven. En nu horen het nummer... Ik heb me zo in jou vergist. En daarvoor, hoorde u ik Alberti, met, met Kerst wil ik bij jou zijn. CFM Zandvoort, we gaan door met Helma en Selma... met Valderi, Valdera... Een frisse ochtendwandeling, dat is mijn liefst.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 Worden bak oma gegeven. Yeah. Uh -huh. Of het zijn vaak culten, of narcissen, ze vertonken menig leven. Elke dinsdag via de lokale omroep Zie even wens u allemaal fijne dagen en.